De vuurwerkbedrijven zijn tevreden over de verkoop dit jaar. De vereniging van vuurwerkbedrijven denkt dat er zeker net zoveel is verkocht als vorig jaar. Waarschijnlijk zelfs meer. De omzet komt naar verwachting uit op 67 miljoen euro. Vooral door siervuurwerk dat steeds populairder wordt. Er zijn dit jaar ruim 4,7 miljoen oudejaarsloten verkocht door de staatsloterij. Dat is meer dan vorig jaar, maar geen record. In een woonwijk in Rotterdam heeft de politie zo'n 100 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.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 Oud-Ayasid Luis Suarez heeft zich tijdens een wedstrijd in oktober in Engeland... zeker zeven keer racistisch uitgelaten, zegt de Engelse Voetbalbond na onderzoek. Liverpool-speler Suarez werd vorige week voor acht wedstrijden geschorst... omdat hij een speler van Manchester United had uitgescholden voor zwarte. Suarez moet ook een boete van 48.000 euro betalen. Het weer rond middernacht bewolkt en plaatselijk wat regen bij een graad of tien. In de loop van de nacht meer wind en ook meer regen... Morgen aan het eind van de middag opklaringen en opnieuw een graad of 10. Dit was het NOS-journaal. Het is Easy December bij Weekam.nl. Ook je eindejaarsaankopen shop je vanuit je luister Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst Weekam.nl. Een ernstig ziek kind wordt vaak opgenomen in een specialistisch ziekenhuis, ver weg van huis en familie.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Bas Ticheler. Goedenavond, welkom bij Langs de lijn, waar het komende uur is vrijgemaakt voor Oranje. Het Nederlands elftal staat centraal in deze uitzending. We kijken terug op 2011 en we kijken ook vast vooruit naar het Europees kampioenschap van komende zomer. Dat doe ik met drie gasten. Natuurlijk kan de bondscoach niet ontbreken, Bert van Marwijk. En ook zijn assistent schuift aan, Filip Cocu. En ik ga praten met Hans Jorritsma, de teammanager van Oranje. En in die hoedanigheid verantwoordelijk voor alle randzaken rond het elftal. Zoals hotels en trainingsaccommodaties. Hij heeft alles in Krakau tot in de puntjes verzorgd. Een uur vol voetbal dus, een uur Oranje. In deze aflevering van Langs de Lijn...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 En uh, toen dat voor mij duidelijk was... Nou, ben ik op zoek gegaan naar iemand waarvan ik vond dat hij geschikt was. Maar wat bedoel je met er met de spelers over gepraat? Gevraagd, vinden jullie dat leuk? Vinden de, jullie de, dat zeg goed de, idee? Zeg maar de jongens die op dit moment uh, deel uitmaken van de selectie. Ik heb gevraagd, willen jullie dat?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 En zo gaan ze eigenlijk ook met elkaar om. En de praktijk is dan... Ik wil niet zeggen dat het dan ook een eentje vrienden worden... maar dan gaan we wel als zodanig met elkaar om. Ja. Dus dat is, dat is niet verslechterd. Dat is een tegendeel. Maar daar kan Filip misschien ook al wat over zeggen. Ja, Filip knikt al ja. ja. Nou ja, ik, ik, vind, ik vind tenminste, zoals ik het eraan kijk... dat het misschien wel verbeterd is dat ze naar elkaar toe zijn gegroeid. Meer omdat het feit ook dat, ze, dat je als groep zijnde... Ja, een bepaald doel voor ogen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 en we gaan nog steeds voor de Europese titel. Alleen bij ons moet wel alles kloppen. En dat het daarna twee wedstrijden en één keer niks meer van klopt. Ja, goed, dat is typisch Nederlands. Maar ik vond het nog wel meevallen. En dat, tegenaan, dus, aan, en dat heeft ook wel weer zijn voordelen. Hoe kijk jij er tegenaan, Philip? Ja, het verbaast me ook niks dat, dat gebeurt. De uh, manier waarop er gereageerd wordt in Nederland. Uh, de kans is ook groot als we weer twee of.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 En jullie? En jullie. Goed. Nou, dan zien we elkaar dan. <laughs> Electric Light Orchestra, don't bring me down. Zoals al aangekondigd is ook Hans Jortsma in de studio aangeschoven. om nou eens te vertellen over alle logistiek die zo bij zo'n elftal hoort. Want het Nederlands elftal zit straks eh, komende zomer tijdens het EK in Krakau. Maar waarom zitten we daar eigenlijk? En wat is er nou eigenlijk zo goed aan Krakau? En wat doet Hans Jortsma eigenlijk bij de KVB? Hans, wat staat er eigenlijk op jouw visitekaartje? Op mijn huidige visitekaartje staat dat ik teammanager ben van het Nederlands voetbalelftal. En als je nou op een feestje bent en je moet uitleggen in drie zinnen aan de buurvrouw van de jarige... wat is dat dan? Wat is dat dan? Dat ik in principe verantwoordelijk ben voor alle logistieke zaken die, die het Nederlands elftal betreffen. Ja. En niet verantwoordelijk voor het technische gedeelte, want daar hebben we een hele goede bondscoach voor. Dus Krakau is jouw verantwoordelijkheid hoe alles daar gaat, waar we zitten, waarom we er zitten... Ja, het hele logistiek organisatorische traject uh, heeft ons uiteindelijk in uh, Krakau gebracht. Dat is niet iets wat, uh, wat uit de lucht komt vallen. Uh, we zijn er al sinds 2009 zijn we er eigenlijk al mee bezig... om te kijken waar we in Polen ons zouden kunnen vestigen tijdens het eindtoernooi. En daar gaat dus eigenlijk een hele geschiedenis aan vooraf. Um, Laten we bij het begin beginnen. 2009 is het begin van de geschiedenis. Um... Wat is de eerste keer dat jij in Krakau komt en waarom kom je daar? Nou, je laat je in principe leiden zeg maar, door de, door de uh, UEFA... die op een gegeven moment speelsteden uh, aanwijzen. En uh, daarna uh, zich gaan bezighouden ja. met het uh, organiseren van uh, basiskampen... waaruit je als deelnemend land uh, kan kiezen. Je hebt dus niet de volledige vrijheid... Nee, je bent zowel bij de, bij de FIFA, die verantwoordelijk is voor het wereldkampioenschap... als de UEFA, ben je verplicht om een basiskamp af te nemen die zij hebben gecontracteerd. En in sommige gevallen kan het zijn dat je zelf een voorstel doet, vroegtijdig... waardoor uh, zo'n land of zo'n trainersaccommodatie mee kan no meegenomen kan worden in de, in de contractbesprekingen. Uh, en dan kom je daar voor het eerst uh, en dan denk je... goh, we gaan eens naar Krakau om te kijken of dat wat voor ons kan zijn. Nou, Krakau uh, kwam eigenlijk een beetje uit de lucht vallen... want in mei 2009 gaf DUEVA aan dat Krakau was afgevallen... als uh, speelstad voor het Europees Kampioenschap 2012. En uh, ik had me voor die tijd eigenlijk al een beetje verdiept... in Polen en uh, in de Oekraïne. En het verbaasde mij in eerste instantie dat uh, Krakau was afgevallen... omdat het echt een voetbalbolwerk binnen het uh, Poolse voetbal is... Er spelen twee clubs op het allerhoogste niveau. Dus ja, het was wel een stad waar voetbal echt een, uh, een belangrijke rol heeft. En uh, Ik ben toen uh, is op reis gegaan in Polen om verschillende accommodaties uh, te bekijken... die eventueel voor ons geschikt zouden kunnen zijn. En ook in de Oekraïne. Maar in Polen uh, uh, ben ik ook, uiteindelijk ook in Krakau geweest. En daar trof ik een prachtige stad aan en een, uh, een, een twee voetbalclubs, Wiesla, Krakau en uh, Krakovia... die allebei in de hoogste afdeling spelen. En die uh, uh, kregen op dat moment eigenlijk allebei een nieuwe accommodatie. Wiesla heeft twee jaar lang zeg maar, in Katowice gespeeld. Dus toen ik daar voor het eerst op inspectie kwam... was het, het, het, het toenmalige stadion helemaal met de grond gelijk gemaakt. En er werd eigenlijk een heel nieuw stadion van de grond af uh, opgebouwd om het eigenlijk speel klaar te maken voor het Europese kampioenschap. Maar ze waren afgevallen als speelstad. En toen ging er bij mij eigenlijk een licht branden van... goh, het zou ook wel heel goed zijn als wij dat stadion konden gebruiken als trainingsaccommodatie. En uh, dat was één. En het tweede was dat wij uh, in Kraken ook een paar hele mooie hotels vonden... die voor ons eigenlijk ook heel erg geschikt waren. Moet ik me dan nou voorstellen dat jij met een Lonely Planet onder de arm denkt.? Ik wandel eens door de stad en kijk waar de mooie hotels zitten. En gaat het zo basic? Soms gaat het wel heel erg basic. Maar je doet gewoon. Uh, want ik werk nu samen met uh, OAD-reizen. Die ons, uh, onze reissponsor is. En uh, die reizen bereid je gewoon heel goed voor. Het is niet zo dat je in het vliegtuig stapt en zegt: van ga maar eens eventjes uh, kijken welke hotels je daar hebt. Dus je, je gaat wel. Uh, uh, voor, op voorhand kijken welke hotels je graag zou willen bezichtigen. Maar dat gold ook voor Gdansk en Warschau. Dus hebben we verschillende plekken hebben we bezocht. En uiteindelijk kwam Kraken op ons lijstje te staan. Meestal maak ik hè, in, de, in de hele voorbereiding, en daar gaat dan een hele periode overheen... een voorstel wat ongeveer uit twee of drie of vier basiskampen bestaat. Waar Nederland eventueel zou kunnen verblijven. En als ik daar zeker van ben eh, dat dat een goede keuze is dan uh, onderneem ik een reis met, uh, met de bondscoach. Want die is uiteindelijk degene die bepaalt waar we gaan zitten. En dat heeft dus betrekking op de accommodatie waar je traint uiteraard. Hoe is het veld? Uh, hoe zijn de omstandigheden? Wat is het hotel? Maar ik neem ook aan bijvoorbeeld de afstand tot een luchthaven. Dat soort dingen spelen allemaal mee. Ja, Krakau is uh, een van de drie grootste steden van Polen. ongeveer is het groot als Amsterdam. 750.000 toeschouwers. Het beschikt over het ene grootste vliegveld van Polen. Uh, ...van Polen en heeft een 24-uur-service. We hebben kennis gemaakt met de mensen op het vliegveld. Dus we kunnen hoe dan ook, wanneer wij willen, kunnen we vertrekken... ...en wanneer wij willen, kunnen we aankomen. Dat is een heel belangrijk gegeven. Want dat betekent dat je na een wedstrijd s'nachts uh, weer terug kan komen... In, je, in, je, ...in de stad waar je woont. Ja. Ik weet dat in Zuid-Afrika, de bondscoach, zei... ...dankzij Hans Josma hebben wij nu het beste veld... ...om op te trainen van alle ploegen die hier zijn. Uh, dat had je dus blijkbaar heel goed uitgezocht toen op de universiteit daar in Johannesburg. Ik denk dat het een beetje bij de Nederlandse voetbalcultuur past. Want ik ben voor het eerst in 1996 bij de KNVB. of in 1996 ben ik bij de KNVB in dienst getreden. En voor de, de duidelijkheid met Hidding, ja? Hidding was toen bondscoach. En eigenlijk elke bondscoach, of dat nou Hidding is of Rijkaard of Van Gaal of Advocaat. en in dit geval van Marwijk en van Basten. Eigenlijk willen ze eigenlijk allemaal heel graag dat het veld er fantastisch uh, uitziet. En een hele goede staat verkeert. Dus met die ogen kijk je eigenlijk ook steeds naar accommodaties. Voor Nederland is een trainingsveld echt van cruciaal belang. Het moet kwalitatief goed zijn en het moet ook een sfeer uitstralen. Nederlanders zijn gewend om te trainen en dat moet in een ambiance zijn die professioneel is. Heb je zoveel verstand van gras dan? Geen verstand van gras, nee. nee. Nee, maar als het moet, dan zal, zal de KNVB alles in het werk stellen... om uh, ervoor te zorgen dat die grasmat echt uh, aan alle eisen voldoet. Ja, Even voor de duidelijkheid. Uh, het stadion waar het zelf al gaat trainen is het stadion van Wiesla. Dat is ook het stadion waar FC Twente gespeeld heeft hè, de afgelopen ja. maand. Ja. Uh, nou, toen we daar voor het eerst kwamen, ook met, uh, met uh, Van Marwijk... was het stadion, ja, dat stond er niet... Dus daar moet je eigenlijk door, door, door de verbouwingen heen kijken. Maar ja, toen het één keer af was, of toen zag je ook... Daar, kan, daar komt ook gewoon een prachtige grasmat. En ik bof eigenlijk nu, want Stan Valks is daar nu technisch manager... dus ik heb regelmatig met hem contact over de staat van de, van de, van de grasmat. En ik krijg nog steeds hele positieve berichten uit uh, Krakau. Bovendien heb je straks het voorjaar, als de warmte toeneemt. En dan gaat ook de UEFA nog een duit in het zakje doen. Dus ik denk dat we straks wederom een prachtig veld hebben. Want dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkste. Als de spelers het veld opkomen en het gevoel hebben van... goh, ik heb zin om te trainen. Een beetje kijken wat een gras Dat is eigenlijk ons uitgangspunt steeds. Om dat te creëren, dat gevoel bij de spelers... op het moment dat ze het, het, het veld oplopen de allereerste keer. Het hotel, belangrijk, want het hotel wordt toch je huis. Als het goed is het hele toernooi lang. In Zuid-Afrika weten we zelfs dat we um, eigenlijk het gevoel hadden voor de finale... plossing in een ander hotel dat je je huis uit moest. Ja. Um, met andere woorden, heel belangrijk om in het hotel te zitten dat naar je zin is. Uh, ja. Aan welke voorwaarden moet zoiets nou voldoen? Nou, het, uh, wij, Nederland stelt... Uh... Wel eisen aan het hotel, maar wie andere dan bijvoorbeeld Engeland, die vaak in. of Spanje, die in, in, in, in een, in een hotel helemaal voor zichzelf willen hebben. Dat, dat is niet iets wat Nederlandse coaches echt nastreven. Wij vinden het prima als, als er ook hotelgasten zijn, maar het hotel. Het moet wel de mogelijkheid bieden dat je, dat, je, dat, je, dat je een eigen eetzaal hebt... dat je ruimtes hebt waarin je kan vergaderen... waarin je je team bespreekt Waar je het materiaal kan opslaan. En heel veel hotels hebben die ruimtes niet. Wat dat betreft ben je ook wel eens beperkt in de keuze... Omdat er prachtige hotels zijn, maar niet, niet deze faciliteiten hebben. Er moeten soort conferentiecentrumachtige allure bij horen. Er moeten wel conferentieruimtes aanwezig zijn... want ja, we gaan toch met een hele grote delegatie op pad. We hebben kantoren nodig, de scouts werken vanuit het hotel... die hebben ook werkruimtes nodig, de coaches hebben werkruimtes nodig. Dus we hebben aardig wat vierkante meters nodig om goed te kunnen werken. Is het nou voor jou makkelijker geworden door de jaren heen om dit te doen? Want de eerste keer denk je, ja, waar moet ik eigenlijk op letten? En nu heb je neem ik aan een soort lijstje wat je kan afvinken. Zoveel vierkante meters, zoveel kamers, zoveel luxe... zoveel tijd naar het stadion, zoveel tijd naar de luchthaven. Nou, het gaat niet zozeer over om de vierkante meters. Dat, dat, hebben, we, dat hebben we wel redelijk in, het, in de smiezen hoe dat zit. Maar ja, elk kampioenschap is gewoon weer een ander. Uh, in Zuid-Afrika moesten we heel veel reizen, lange afstanden reizen... In Polen heb je ook een, een, een logistiek probleem wat betreft de reizen. Want je kan daar niet over de weg verplaatsen. De gemiddelde snelheid in Polen op een weg is ongeveer 40 km per uur. Dus de UEVA heeft ook al aangegeven dat, dat elk land wordt aangeraden... om je te verplaatsen per vliegtuig naar de speelsteden. Nou, dan is het ook belangrijk dat je een vliegveld hebt... wat, wat niet op een uur rijen ligt... maar wat eigenlijk eh, toch wat dichter tegen de stad aan ligt. En dat vonden we ook in Krakau. Het vliegveld ligt ongeveer 20 minuten van het hotel af. En het stadion ligt weer 10 minuten, 6, 7 minuten van het hotel af. Dus die situatie, eh, hotel, trainingsaccommodatie en vliegveld... die is vrij compact in Krakau. Nou, neem ik aan dat je bij ieder toernooi waar je bent... dat je daarvan leert. Zijn er nou in 2010 of in 2008 ook wel dingen gebeurd... dat je denkt, oh ja, dat moeten we de volgende keer anders doen? Ja, in Zuid-Afrika hebben we dus uh, uh, na, de acht, na de kwartfinale zouden we van hotel veranderen. Dat heeft ook met, uh, met, met, met financiën te maken. Want je, je moet een contract tekenen. Uh, als je in het hotel wil blijven tot de finale, moet je ook tot de finale betalen. Dus we hebben daar wat minder financieel risico genomen. En, uh, maar dat betekende dat we dus tijdens het toernooi ook van accommodatie uh, uh, moesten veranderen. Nou, dat is eigenlijk de eerste keer dat we ook. Uh, ...ver in het toernooi kwamen. Dus dat was ook de eerste keer dat we daar tegen aanliepen. En dan merk je gewoon dat dat niet echt heel erg goed gevallen is. Mensen dus dat risico neemt Oranje niet meer? Nee, dat risico hebben we nou niet meer genomen, nee. Maar daartegenover staat dat Polen ook weer wat goedkoper is... ...dan, in, uh, dan de hotels in Zuid-Afrika. Dus het is, er zit wel een financiële afweging in het hele verhaal. Ja. Um, hoe moeilijk is het om dit soort dingen te doen? Want je hebt uiteraard te maken met budgetten. Uh, de gemiddelde Nederlander denkt misschien dat de KVB dat het geld niet op kan, maar dat is natuurlijk niet helemaal waar... Uh, moet je heel erg op geld letten? Of zeggen ze in eerste instantie, Hans, willen we dat het allemaal piekfijn in orde is... en dan zien we wel of we het kunnen betalen? Nee, wij letten heel erg op, op geld. En daar waar, daar waar het kan, proberen we... Uh ook uh, naar de prijsstelling van de hotels te kijken... met hun in overleg te treden, van is dat niet wat overdreven? Er zijn vrij veel posten die er natuurlijk bij komen. Je hebt met wasserijen te maken en dat soort dingen allemaal. Conferentieruimtes die je soms maar één keer per dag gebruikt... maar die je wel voor die hele periode eigenlijk moet afhuren. Dus we zoeken natuurlijk nog wel naar mogelijkheden... om, uh, om ook naar de centen te kijken wat dat betreft. Maar het is ook niet zo dat de KVB ons een blanco check meegeeft... als we op reis gaan, nee. Je bent uh, bondscoach geweest bij de hockeyers, uh, zowel van Nederland als van Pakistan. Met Nederland en met Pakistan ook wereldkampioen geworden. Uh, je bent dus gewend hoe het is om met sportploegen als bondscoach op locatie te zitten lang. Ja. Uh, is dat een heel groot voordeel als je nu op pad gaat? Nou, ik merk nog steeds dat ik, uh, ja, diep in mijn hart ben ik ergens nog steeds coach. Hoewel ik me eigenlijk van dat werk gedistancieerd heb, maar... Ik kan nog wel vanuit de ogen van een coach naar de hele situatie kijken. En ik merk ook nog steeds dat ik vanuit dat oogpunt naar mijn werk kijk als ik op reis ben. Van god, hoe zou ik dit nou vinden als coach? Is die afstand niet te groot? Is het veld? Is het wel gezellig? Is niet dat er... Dus je kijkt echt nog wel uh, nog steeds. Dat gaat ook denk ik ook niet meer weg. kijk ik nog steeds met, met, vanuit dat perspectief zeg maar, naar mijn werk. Ja. En is het dan een vooroordeel als ik zeg dat de voetballers van nu verwender zijn dan de hockeyers van toen? Nee, dat geloof ik. ik geloof niet. Of je nou een hockey bent of voetballer. Als je naar nou een grote nooi gaat of je moet losse interland spelen. Iedereen bereidt zich op zijn wijze professioneel voor. Alleen de hockeyers zijn geen professionals, maar de voetballers wel. Maar iedereen die staat op en laat zich verzorgen en heeft teambesprekingen en gaat trainen. Soms twee keer per dag, soms één keer per dag. Je moet wedstrijden spelen. Bij de voetballers over het algemeen met grote toernooi moet je daarbij ook nog reizen. Omdat er landen uitgezocht worden met, met 10, 12 speelsteden. Zo straks ook in Brazilië. Dat kent men in een andere sport eigenlijk helemaal niet. Het hockey speelt zich in één stad af. In één hockeystadion of twee hockeystadions. Maar bij het voetballen ligt dat anders. En ook ingewikkelder daardoor. Je moet heel nauwkeurig je, je, je programmering samenstellen. In, in samenspraak met de, met de technische staf. Anders loop je daar ook schade op denk ik. Is alles nu uh, in kannen en kruiken voor Krakau? Of moet je daar nog uh, puntjes op de i zetten? St of staat het echt totaal in de stijgers en is het klaar? Eigenlijk jouw werk daarin? Nee, Krakau is in principe uh, klaar. Uh, het, het is nog wel zo dat we nog één of twee keer terug gaan naar uh, Krakau. Om, uh, om, om de contacten gewoon uh, goed te onderhouden. En ook samen met Stamvalks ervoor te zorgen dat dat veld straks. Want uh, dat is eigenlijk. Toch ook het visitekaartje van de KNVB aan de spelers. Dat er echt een topaccommodatie wordt afgeleverd waarop zij hun arbeid moeten leveren. Dus hoe stom het klinkt, het EK moet nog beginnen. Maar jij bent in je hoofd misschien eigenlijk al wel weer bezig met het WK in 2014. Om te kijken hoe het heel nou zelf al daar moet gaan zitten. Ja, daar zijn we ook al ongeveer twee jaar mee bezig. Ook een heel ingewikkeld verhaal. Dus vaak ben je met meerdere toernooien tegelijk bezig, maar... Ik ben met Van Marwijk wel bezig om ons intussen ook op Brazilië te oriënteren. Ja. En nu is Nel zelf natuurlijk in mei in uh, Rio de Janeiro geweest. Ja. Um, is het logisch om te veronderstellen... Ik weet dat jullie daar om, goed om je heen gekeken hebben. Is het logisch om te veronderstellen dat Nel zelf al daar gaat uh, zitten straks in 2014? Nou, Rio de Janeiro neemt in, in, in, in, in, het, in het Braziliaanse landschap een centrale uh, plaats in. Dus je zou Rio heel goed als uitvalsbasis kunnen gebruiken... naar de elf andere speelsteden die er zijn. De, de, de, de helft van de speelsteden ligt op ongeveer een uur vliegen van Rio. Dus het zou uh, heel goed kunnen dat we straks in, uh, in Rio gaan zitten. Maar uh, zover zijn we eigenlijk nog niet, omdat de FIFA ook nog niet... Uh, in, in, in, in een organisatorisch stadium verkeerd dat ze alle basiskampen hebben vrijgegeven. Want in principe ben je verplicht om een basiskamp te nemen... waardoor de FIFA is gecontracteerd. Dan heb ik het over een hotel en een trainingsveld. Wel is de FIFA op de hoogte van onze wensen. Ja, dat wij graag in, uh, in Rio een, uh, een basiskamp zouden willen hebben. Wanneer is het toernooi uh, komende zomer voor jou geslaagd? Toernooi in Polen en Oekraïne? Ja... Het, het toernooi is altijd pas geslaagd als het sportief geslaagd is. Uh, daar, daar weegt geen goed hotel of een goede trainersaccommodatie... of een prachtig vliegje tegenop. Je gaat uh, blij naar huis als er gewoon resultaat gehaald is door een, door een bondscoach. En al het andere telt dan eigenlijk helemaal niet meer. Alleen maar in de jaren op weg naar een eindtoernooi... maar niet meer, uh, niet meer uh, tijdens een toernooi. Dan telt alleen nog maar het resultaat. En daarvoor doe je het eigenlijk ook allemaal. Ja. Uh, maar als iedereen in het vliegtuig terug na een verloren finale ook nog tegen jou gaat zeggen... Hans, het hotel was ook niks. Ja, dan heb je een slechte terugreis. <laughs> maar zover laten we het niet komen bij de KNVB dus. Dankjewel Hans. Oké, okay, graag gedaan. Het zit erop, dit uurtje oranje bij Langs de Lijn. Ik hoop dat u wat wijzer bent geworden over het rijlen en zeilen komende zomer in Krakau... en dat de bondscoach u voldoende vertrouwen heeft ingepraat voor de sportieve kant van het toernooi. Nog maar vijf maanden en negen dagen, dan begint het al. Goedenavond. Als je heel stil bent, kan je ze horen.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 En de bijen hebben geluk, want het is een schrikkeljaar... 366 dagen lang aandacht voor deze nijvere insecten. Honingbijen, metselbijen, hangersbijen, veeltbijen, snopkoopbijen, dikbootbijen. Alle inkers opgelet. De opening van het jaar van de bij. Morgenochtend. Radio 1. Tussen 8 en 10. Vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten. En bijen.